Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 19 miljard euro aan overheidsgeld is niet volgens de regels besteed. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Die checkt alle uitgaven van de ministeries en kijkt of al het geld terecht is uitgegeven... Vooral bij het ministerie van Volksgezondheid ging dat afgelopen jaar niet helemaal goed. En het is al voor het derde jaar op rij dat de Rekenkamer erover aan de bel trekt. Minister van Financiën, Kaag, maakt zich zorgen. Het is heel duidelijk dat ongeveer de helft van de onrechtmatigheden corona gerelateerd is. Maar er is ook een structurele percentage. Wat voortkomt uit uh, financieel beheer, uh, natuurlijk uh, het ontbreken van de wettelijke grondslag... Uh, proces binnen het parlement. Er zijn een aantal zaken die corona of geen corona, dat moet je goed willen doen en dat moeten wij als kabinet met z'n allen uh, beter doen. De politie in Amsterdam heeft een man van 72 opgepakt voor de moord op een pakketbezorger van 23. Die raakte iets meer dan een jaar geleden vermist en werd een paar dagen later dood teruggevonden achterin het bestelbusje van de verdachte. Het slachtoffer was neergeschoten, waarom weet de politie niet. Jort Kelder heeft geen gelijk gekregen van de rechter. Hij had geklaagd over Google en Twitter omdat hij advertenties hadden doorgelaten... waarin zonder toestemming zijn foto en naam was gebruikt is inderdaad niet de bedoeling, zegt de rechter... maar de platforms zijn er niet verantwoordelijk voor. En medewerkers van het Rode Kruis... tikken zich een ongeluk om alle vragen te beantwoorden... die binnenkomen op de Oekraïne-hulplijn op Telegram. Vluchtelingen die in ons land zitten... kunnen daar terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over het regelen van onderdak en hoe het OV werkt. Maar er zitten ook andere dingen bij. Zoals bijvoorbeeld het testen van de sirenes... dat in Nederland iedere eerste maandag van de maand... om 12 uur plaatsvindt. Zodat mensen uit Oekraïne... Ja, weten waar dat geluid vandaan komt. De berichten en video's gaan goed, ze zijn duizenden keren bekeken. Het weer, aardig wat zon vandaag, gaat of 22 langs de kust, 27 in de oosten. Daar kan vanavond ook een onweersbui vallen. Morgen opnieuw zonnig, wel drukkend warm, met wat onweersbuien bij 22 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Ik ben vandaag begonnen met Too Much Love Will Kill You van Queen en ik ga door met Moonlight Shadow van Maggie Riley. Pluspunt. Man en fit. Lekker bewegen met mannen onder elkaar onder begeleiding van een gediplomeerd docent. Een uurtje sporten en daarna koffie. Aanmelden via de website of de balie van Pluspunt. De kosten voor de Zandvoortpas 57 per maand en zonder dat pas 15 euro per maand. En het is elke woensdag van 9 tot half 11. Check de website voor de meest actuele startdatum. We Yeah. Dit was a Whiskey in the Jar met Keith Harking en Neil Byrne. En de volgende is Shania Twain, from this moment on. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Chris Barber, geboren in 1930 en overleden in 2021, was een Engelse jazz-trombonist, orkestleider, componist en arrangeur. Hij maakte frioren met de traditionele jazz, hoewel zijn opvattingen allesbehalve purunistisch waren. In de jaren 50 en 60 was hij met zijn Chris Barber Jazz Blues Band... trendsetter in de populisering van de blues en de skiffelmuziek in Europa. Met name door de banjo-speler Lonnie Dunnigan... en die's hit Rock Island Line in 1954. In 1959 werd Petit Fleur een grote hit... waarop clarinetist Monty Sunshine de enige blazer was. In de jaren 70 dat hij orkestleider was, werkte Barber niet alleen met jazzlegenden, zoals muzikanten Duke Ellington, maar ook met Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler en Van Morrison. Hier is Chris Barber Jazzband met Petite Fleur. Dit waren de Beatles met Daytripper. De belbus brengt een haaltje tussen 12 uur en 6 uur avonds gratis naar de Zandstroom, de bibliotheek en het Juttershart. En ook de blauwe tren. Wel graag even vooraf reserveren. Telefoonnummer 5717373. 5717373. Tussen de locaties rijdt een bus van Kennemerhart de hele middag rondjes waarbij je gratis op en af kunt stappen. De volgende is Abba. Chicatita.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 Waar komt al het zand vandaan dat op ruïnes en andere historische overblijfselen ligt? Dat kan per geval verschillen. Door natuurrampen kunnen gebouwen in één klap bedolven raken. Zoals de Romeinse stad Pompeii overkwam na een vulkaanuitbarsting, maar vaak ontstaan zandwagen geleidelijk. Als de gebruikers vertrekken en niemand zich erom bekommert, is een gebouw overgeleverd aan de natuur. Na een tijdje komt er een sedimentlaag overheen, een laag zand of een ander materiaal dat is vervoerd via wind of water. In de wind waait zand natuurlijk nogal gemakkelijk rond, maar ook in bosrijke omgeving gebeurt het. Is een ruïne overwoekerd met planten en struiken, dan blijven langzwaaiende zandkorrels gemakkelijk hangen in de wortels. Gebouwen langs de kust of bij de rivieren kunnen een sedimentlaag krijgen na een overstroming. Trekt het water zich terug, dan blijft een deel van het gesteente, dat werd meegevoerd, achter. Uiteindelijk kan een historisch gebouw zelfs helemaal uit het zicht verdwijnen. In het Mexicaanse Cholula bouwden Spaanse veroveraars in de 16e eeuw een kerk op een heuvel, waarvan pas eeuwen later werd ontdekt dat het eigenlijk een volledig overgroeide piramide was. Saskia Sersen met Baby I Got You Everything. En ik ga door met de Bee Gees. I've got a message to you. Bugsvis is een Britse popgroep die in 1981 werd opgericht... om mee te doen met het Eurovisie Songfestival in 1981. De groep won het Songfestival met het liedje Making Your Mind Up. Dit was het begin van een succesvolle carrière. Bugsvis is genoemd naar een alcoholische cocktail. Sinds het succes van ABBA was het vrij gebruikelijk... dat inzendingen voor het Eurovisie Songfestival... gevormd werden door twee mannen en twee vrouwen. Alle groepleden waren ervaren zangers... en gesteund werden door het producenten- en schrijfsduo... Nicolai Martin en Andy Hall. De volgende jaren bracht de groep nog enkele singles uit. In de top 40 haalde ook The Land of Make Believe de nummer 1-positie in 1982. In het Nationale Hitparade kwam het niet verder dan de tweede plaats. In december 1984 verongelukte de tourbus van de groep. Mike Nolan raakte ernstig gewond... Vanaf deze periode vonden er regelmatig wijzigingen plaats in de samenstelling. In 2004 kwam de oude samenstelling weer bij elkaar om met een nieuwe tour te beginnen. Hier is Busfix met Land of Make Believe. <middels> Op ZFM wordt iedere oude, oude platina. Koffie in elkaar ontmoeten, koffie drinken en bijkletsen. Elke maandag en dinsdag van 10 tot 12 uur. De kosten zijn 1,50 en u krijgt de koffie en thee voor met een lekker vers gebakken koekje. En de tweede koffie is gratis. Dan is er ook nog een schildersclub en dat is dinsdag van half 2 tot 4. Samen schilderen, leren van elkaar, elkaar inspireren en exposeren. Dit was a Walk of Life van de Dire Straits. Donderdag van half 2 tot 4 uur samen creatief aan de slag. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng. De kosten per keer 3,50 inclusief materiaal: koffie, thee en wat lekkers. Allee. Only You van de Platters. Vrijdag 20 mei van 1 tot 4 uur. Proeven en ontmoeten bij Pluspunt. In de blauwe tram. Louis-David Carré 1. Van 13 uur tot 13.30 uur 30. Dans met Anita Dane De grote zaal. 13.45 tot kwart over 2. Muziek luisteren ook in de grote zaal. Van 1 tot kwart over 2. Workshop Ontspannen voor Mantelzorgers. In de bovenzaal. Half 3... Tot kwart voor vier poëzie met Theo Chinchou. En dat is in de bibliotheek. Van 14.30 tot 15.45 biljarten en klaverjassen met de seniorenvereniging in de Grote Zaal. 14.30 tot 15.45 proeven van schilder met kunstenaar Billy in de Grote Zaal. Van 14.30 tot 15.45 fietslabyrinth in de Grote Zaal. 1430 tot 1545, actieve workshop voor dementie. Vriendelijke samenleving. En ik ga door met Michael Jackson, Man in the Mirror. I'm gonna make a once in my life.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 This